Nou, dan ga ik even onze mensen voorstellen. We hebben maar liefst drie gasten vanavond. Als eerste Thijs Kemmeren, de voorzitter van de Contactraad Cultuur Goorlen over de week van de Amateurkunst. Die is gestart op zaterdag 2 juni en duurt nog tot en met de tiende. Ontzettend veel activiteiten en Thijs moet om tien van half acht weer de deur uit. Die man heeft het druk. Hij is momenteel een razende hoeland. Die schokt het hele dorp door. Hij is al als een activiteit. Dus we beginnen met jou als eerste. Thijs moet ik zeggen. Als tweede gast uh, Tom Ribbens van het arbeidstraject Werkwaardig over de nieuwe pleisterplaats op Landgoed Nieuwkerk Pluk en Plenty. Hallo. Leuk artikel ook in het Goordels Belang. En als derde gast uh, Riet Spijkers over de activiteiten van de folklore dansgroep De Happy Dancers. Die gaan ook jubileren. En zelfs uh, Chef Verhoeven die komt uh, de dansen openen. Kan hij dansen? Uh... Zal het proberen, <laughs> ja, zullen ja. nou, dat proberen. Gymnastiek leraar, dat ja. ja, ja. moet ik kunnen. Ja, ja, ja. We ja. trekken hem erbij. Maar als aan tijd doen we altijd even een rondje, wat was er in het nieuws, gordelsnieuws? Uh, Lucie, heb jij nog nieuws te melden? Ik heb wel Locaal nieuws, nieuws internationaal. Ik heb uh, wel nieuws te melden, maar dan, dan, dan maai ik het gras onder de voeten van, uh, van Thijs weg. Namelijk, het is hartstikke druk momenteel in het dorp vanwege de week van de amateurkunst. Dat is mij opgevallen natuurlijk, maar daar zeg ik nu niets over, anders uh, hebben we Thijs voor ingehuurd. Oké, okay, nou. <laughs> dus nee. En verder heb ik geen nieuws? Geen nieuws te melden. Nee. Riet, heb jij nog wat nieuws over Goorland? Helemaal niks. Nee, Helemaal niks. Nee, nee. Thijs nog nieuws te melden? Ja, natuurlijk. Oh, we niet. hebben een Vandaar. Europees kampioen. Daar moeten we trots op zijn. En oh, die moeten, nou, hadden wij moeten uitzwaaien hier klopt. in Goorland. Nou, maar jij mijn gras voor de voeten werd. Dat is inderdaad Marleen van ja, En Sanne Keizer, klopt, ja. Met Sanne Keizers. vandaag aan ja. de krant. Ja. Geweldig. Beachvolleybal uh, ah, in Scheveningen. Ah, in Scheveningen. Ja. En die ze gaan moeten uitzwaaien, vind ik. Naar de Olympische Spelen in Londen. Ja, die gaan nu voor goud. Althans, willen ze trouwens. Te te Natuurlijk. Ja, en dat is toch geweldig voor zo'n toch ondergeschoven ja. uh, sport hier in Nederland. Uh, wat wel een wereldsport is hoor. want vergis je niet hoeveel mensen ja. in uh, Brazilië en in Amerika, uh, de Verenigde ja. Staten ja. En, in, ja. en in allerlei andere landen, Australië ja. en zo, gespeeld worden. Uh, dan ja. heb je toch wat tegenstand. Ja. Je hoort ja. bij de top van de wereld. Nou, we wensen ze in ieder geval alle succes nou, van de wereld toe. Dus, maar bij deze alsnog Marleen en Sanne van Harte proficiat met dit behaalde resultaat. Tom, heb jij nog nieuws? Nee. Geen geholers nieuws? Nou, hoeft ook niet, dan gaan we gewoon, gaan we gewoon gelijk starten. Thijs, ja. jij bent als eerste onze gast, want jij moet om tien voor half acht het pand verlaten op weg naar Thebe uh, Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth. Ja. Ja. Wat is daar vanavond te doen dan? Nou, een van de, een, de dingen waar ik eigenlijk hartstikke trots op ben. Ik kwam uh, Wim Korsten tegen bij het uitzwaaien van de vorige directeur van de Rabobank. Uh -huh. En uh, wij zeiden tegen elkaar, ja, eigenlijk zouden we in, tijdens zo'n week van de amateurkunst toch ook onze zorginstellingen moeten betrekken. Ja. We zouden de mensen die daar zitten toch op de een of andere manier kennis moeten kunnen laten maken van uh, uh, ja, de wereld van kunst en cultuur hier in, uh, in Goorlen. En uh, we hebben tegen elkaar uh, gezegd, dat gaan we doen. Um, nou kunnen wij dat wel zeggen, maar ja... Als goede bestuurders doe je niet zoveel. Dat wil zeggen wel veel babbelen, maar wat minder uh, echt uitvoeren. Hè? Zo, zo werkt dat nou één keer. Dus uh, uiteindelijk is het terechtgekomen bij uh, een aantal organisaties. En we hebben een drietal momenten gevonden waarop we activiteiten deden met, of doen met Theben. Um, een groot succes was uh, in de Gulden Akker, waar een uh, jeugdclub uh, uh, een uh, mooi concert heeft verzorgd voor... Uh, voor de mensen die in de Gulden Akker zitten. Het was hartstikke druk, heb ik begrepen. Ik was er zelf niet bij, want wij openden net een tentoonstelling in het gemeentehuis. Ja. De tweede activiteit is vanavond. Er worden gedichten, er is een soort van gedichtenwedstrijd uh, en, uh, georganiseerd uh, door de bibliotheek. En die hebben dat opgenomen samen met uh, mensen uit, uh, uit Elisabeth ook. En, uh, en, dus, ik, dus, ik ben verrassend. In de huiskamer daar? In de huiskamer daar, uh, in, in de huiskamer daar. Ja, ja, ja, ja. Dus ik wandel daar direct naartoe. En uh, ja. Jacques Sperber. Positief, we hebben bijna alle collegeleden uh, bereid gevonden. Althans, degene die we gevraagd hebben om een van de openingen te doen. Dus ja. daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Ja. Het hele college is betrokken geweest. En Fortissimo gaat ook nog een keer spelen bij, uh, oh, in, in Elisabeth. En dat, ja, dat, dat vind ik heel fijn dat dat, uh, hè, dat, dat, dat stond, ook gebeurt. Er stond een uh, grandioos artikel in het Gors Belang. Hè? Dus Week van de Natuurkunst ja. uh, met de slogan ontmoet je passie. Hè? Dus ontmoet je, je passie, ja precies. Um, ik heb begrepen dat de, de, dus de, deze zeg maar, activiteit eigenlijk is uitgevonden in België. Hij ja. is van België overgewaaid naar Nederland... Ja. Uh, hier uh, inmiddels enige tientallen gemeentes in Nederland, en ik dacht dat het bijna verdubbeld is. Dus bijna mm. 60 gemeentes doen nu mee. Dat was vorig jaar, maar... het zijn er 120 uh, bijna. Oh, kijk 120 Die al naam. Naam. Ja, ja, ja, ja. Mooi. 120 gemeentes en eentje waarbij dus uh, geen enkele gemeenteambtenaar betrokken is. En dat is geworden. En daar ben ik apen trots op natuurlijk, hè, dat we toch een werkgroepje gevonden hebben waar, uh, waar heb we met een hier. man of zes, uh, zeven, en vooral vrouwen ook uh, in zitten. Ja, die dit toch voor elkaar hebben geboxt. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik, ik lees dus dat maar liefst 8 miljoen mensen in hun vrije tijd actief bezig zijn met kunst. Lucie, dat is wat hè? Ja, 8 miljoen mensen. Nou ja, mensen kijk in maar Nederland. in deze gemeente. Hoeveel mensen spelen geen toneel, schilderen, beeldhouden, ja. Ja. weven, maar ook fotograferen. Er is heel veel mensen hier die, die inderdaad op bepaalde manieren aan ja. cultuur doen. Daar heb ik het nog niet eens over de literaire kring gehad, de leesclubs, de. de, de de hobbyclub. De hobbyclub. Ja, ja, ik zit even gelijk het hele rijtje af te gaan. Maar er gebeurt gewoon heel erg veel. Ja. Dus ik sta daar niet van te kijken dat het zoveel miljoen mensen zijn. Ja. Als je alleen al kijkt wat hier in de gemeente, deze gemeente al ja. mensen die actief zijn. Maar als ja. het tijdens het niet zou zijn opgepakt door, door jullie, de, door de, de, de cultuurclub. Zou, dan, zou er dan niks gebeurd zijn of had dan de gemeente? wat Want meestal zijn het de gemeentes... Ja. Met name ook in Tilburg is het ook de gemeente die de zaak organiseert. Hè? Ja, in ieder geval iemand die, het uh, is dus, dus de kunst, uh, ja, een, een onderdeel van, van, het zijn in ieder geval gemeentelijke ambtenaren die daar de, de kracht trekken. En ja, ja. die daar dan ook tijd voor hebben. Ik denk overigens dat de kracht is juist van de contactraad. Allemaal vrijwilligers, waardoor uh, we uh, ja, toch zo'n enorm groot aantal activiteiten hebben kunnen realiseren. Want ja. Ja, als je als, zelf als vrijwilliger aan anderen vraagt, die ook vrijwilligerswerk doen, ja. dan is het niet moeilijk. Hè? Ja. Ja. Dan zeg je uh, al snel, daar gaan wij iets mee doen. Ja. En uh, ja, dat zijn heel veel clubs die dat opgepikt hebben. Ja. Um, wat niet wil zeggen dat, uh, dat, uh, dat de gemeente ons koud heeft gelaten, zal ik maar zeggen. Of andersom, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Um, ze hebben wel, wel degelijk uh, veel belangstelling getoond. We hebben uit het bruisfonds ook een uh, beperkt, uh, beperkt budget gekregen. Um, maar ja, het is amateurkunst. En uh, het, het, het is voor en door amateurkunstenaars. En ja, dat betekent toch ook wel dat uh, alles, ja, iedereen voor niks optreedt. Uh, ja, waar, waar zijn we het geld aan kwijt? Dat zijn dan podia. Uh, een beetje aan communicatie natuurlijk. We hebben... Um, heb je misschien wel gezien in het dorp een aantal uh, mooie banieren op kunnen hangen. Ja, ja. Ja, dat, dat, dat is trouwens ook gesponsord. Ja. Overigens voor een groot gedeelte. Uh, we hebben een, een mooie advertentie kunnen maken. Die heb je waarschijnlijk uh, gezien. Uh, nou, dat ja. soort dingen dat, uh, hebben we kunnen financieren. Kijk, een hele pagina. Ja, een hele pagina Ja, voor ja bedoel Ik bedoel. moet echt een en, kom, compliment voor. En, en de flyer voor. die jullie uitgebracht hebben. Dus dat is op... in Riel gemaakt. Is dat in Riel gemaakt? Door, ja, die ah, ah. is ook staan. He, de week van Amateurkunst in Riel en Goorle. Ja. Ja, uh, ja, dat is ja. met name in Riel en uh, die hebben uh, omdat ze zich toch verbonden voelen in Riel met ons hebben gewoon ons programma het programma van Goorle ook op die flyer gezet, daar is toch eigenlijk van ze. Ja, en, uh, dus, ik, maar het ja. gaat heel ver want je kunt ook zeg maar uh, openbare repetities gaan bezoeken ja. en, ja. Ja. En dus echt ja. met kunst en al zijn vorm ja, ja toen we het vorig jaar voor het eerst organiseerden, toen dacht ik van, was nou de makkelijkste manier om uh, mensen met kunst en cultuur in aanraking te maken, dat ze aan alle verenigingen vragen of ze de deur open doen hmm. Ja. En dat doen ze dan tijdens hun openbare repetities. Zo noemen we dat dan. Sleuk. En een van de, van de dingen dat die doen, dat ik expliciet... Ze allemaal. En nou, dat doen ze heel makkelijk. Want het, ja, je, je hoort straks ook de valse noten die ze mogelijk spelen. Maar, er is de nou, maar dat is natuurlijk ook Ik mag nee. hopen dat ze veel valse noten zingen. Maar dat dan dat zijn ze zichzelf. Ik denk als je alleen maar hele mooie dingen laat... Dan heb je gauw dat je denkt, nee, ja maar dat kan ik niet. En door te ja. zien dat andere mensen ook zitten te tobben met hun ja. noten... Of ja. met ja. hun verf of met ja. hun wat Dan denk je, ja. ja. oh wacht, dat is leuk. Ja. Is, ja. Ik zal je expliciet eens één een, een, een voorbeeld noemen. Um, dat is het Oosterhout Symfonieorkest. Dat ja. komt, uh, in, uh, de komt donderdagavond. Spelen, We komen ja. hier spelen. In de tuin, bij In de, de tuin, ja. De, de die, uh, uh, dat is eigenlijk Place al heel. Plas uh, Defreer, hè? Plas Ja, dat, dat is in september. <laughs> maar het is in de Fraterstuin. In de en die doen dat op hun repetitieavond. Ja. Want de kosten voor. Uh, Bijvoorbeeld de, de reiskosten en, en, en, en de kosten voor het komen van de dirigent, die hebben ze toch. Ja. Dus ja. die zeggen van, nou ja, dat stukje dat hij dan verder moet rijden, dat is niet nee. zo erg. Overigens, het heet het Oosterhout Symfonie maar daar... Uh, spelen denk ik nog drie of vier mensen uit Oosterhout uh, in. Ja, en, en de rest, de rest komt zo'n beetje uit Midden-Brabant. Is het en... daar ontstaan? Hoor, het, uh, het is daar ontstaan, oh, ja. ja je neem. kent de Nachtegaaltjes wel. Hè? Ja, ja. Dat prachtige ja. koor uit Oosterhout. Ja. Oh, mooi. Ja, en zo ja. hebben we natuurlijk ook het Seniorenorkest. Het is eigenlijk ook een Midden-Brabantsorkest, maar is hier wel, wel thuis. Die vieren hun lustrum. En zeggen van nou, dat bieden wij aan aan de, ja. aan de gemeente. En, wat, en aan wat, de wat, wat, zegt, wat zegt de buienradar over aanstaande donderdag? Want het is dier... uh, gewoon Ik zag dat het 37% s'avonds 0,2 mm regen zou zijn. Het is gewoon droog. Maar ze repeteren echt in de open lucht. Ze, en stelde stel, stel dat nou toch? In het geval nou, van niet. met bakstenen uit wat dan? Maar ja, ze repeteren niet. Ze, ik, ik heb het, het uh, concert gezien wat ze, wat ze doen. En dat is een concert van twee maanden geleden. En dat is fantastisch. Echt, dat is geweldig wat die, wat die daar spelen. Dus mag, je, mag je al niet een tipje van de sluier oplichten? Op, op of uh, is dat voor, voor donderdagavond? Dat is voor donderdagavond. Okay, dan, Ik heb het nog niet dan, precies in mijn hoofd natuurlijk. Hè, maar Maler en Haydn. Uh, ja, oh, uh, dus, ah. ja, dus ja, prachtige ja. stukken hebben ze erin zitten. Moeilijk, ja. maar wel mooie muziek. Ja, zeker. zeker Ik vind zeker. overigens wel dat Norbert Fries het ontzettend aardig verwoord. Die zegt dus in, in het volksbelang: Belang. Amateurkunst is kunst van en voor de samenleving. Ze levert een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Ja, dat is Amateur duidelijk. Ze ja. draagt bij aan het welzijn en de maatschappelijke integratie van burgers... en bevordert de vitaliteit en creativiteit in die samenleving. Dat is toch grandioos natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Moet je voorstellen een samenleving zonder kunst. Ja. Dat ja, is grijs, ja, dat ja. is grauw. Ja. Nou, het aardige nou. is dat ik dus uh, uh, ons college... en natuurlijk de wethouder van cultuur, uh, Jacques Sperber... die uh, is zeer betrokken, is ook uh, een, een fors aantal keren aanwezig deze week... Maar hij kon bijvoorbeeld het weekend niet en toen dacht ik van, nou, volgens mij is het ook wel aardig om andere wethouders uit te nodigen. Dus ik heb bijvoorbeeld wethouder Theo van der Heijden gevraagd om uh, de, um, de tentoonstellingen in de Halle van Van Puijenbroek te openen. Mm. En ik heb hem met de, toen, toen, ze, toen zei Annick van Dortmund, onze, onze, onze ambtenaar voor cultuur, mm -hmm. die zei van, Thijs, moeten ze alleen mooi zijn of ook nog iets zeggen? <laughs> ze moet vooral iets zeggen Dus ja. ik heb toen uh, al die wethouders een, uh, een verzoek gedaan Dus ik heb uh, bijvoorbeeld Theo van der Heijden gevraagd Om eens uit te leggen uh, dat, uh, dat het belangrijk is dat we veel culturele evenementen In het centrum van Goorle hebben Want dat het belangrijk is voor de economie van ons dorp mm -hmm. En ik heb aan Jan van Groenendaal gevraagd ...om eens toe te lichten waarom het in het kader van de wet van de maatschappelijke ondersteuning... ...nou zo belangrijk is dat we die culturele centra hebben. En dat liet ik hem vertellen in de wildtakker. En dat hebben ze met verf gedaan, moet ik zeggen. Dat hebben we ook opgenomen. Oh. Dus als ze luisteren dan weten we ja, wat ze nou gezegd hebben. En dan kun je ze desnoods uh, nog een keer op terugkomen. Uh, we zullen, we nee, zullen ze daar aan houden. Ja, het eerlijk, ja, ze, ja, zeker. Allemaal ja, trots ja, dat er ja, zoveel ja, gebeurt ja, hier. Ja, en ook onze burgemeester die afgelopen zaterdag hier was. Heb ik gevraagd om iets over cultuur-educatie en de betekenis daarvan uh, van uh, te vertellen. En uh, ja, ook die heeft dat met verven gedaan, moet ik zeggen. Dus we hebben ze allemaal... Ja, ja. ja ze, ze hebben echt uh, hun beste bandje voortgezet Maar de voorgezien. burgemeester is betrokken, hè? Want je komt wel eens tegen bij concerten. Die komen bij onze openingen van de tentoonstelling. Is Absoluut. er altijd, ja. ook al is niet uitgenodigd. Ja. Je komt ze heel vaak tegen bij ja. evenementen. Ja, ja dat ja, klopt. is dus heel ja. goed. Ja. ja. Maar uh, Thijs, een pagina vol in het Gordes Belang. Ja. Hè, zo van wat er allemaal te doen is. Wie, wie heeft zeg maar voor deze programmering gezorgd? Wie, uh, dat is de werkgroep is dat... WAK. zoals ze dat ja, noemen onder mijn ja. voorzitterschap. En uh, um, de energie wat, die hoor. elke keer in zo'n vergadering zat was geweldig. Ja. Uh, enorme betrokkenheid van uh, uh, Factorium bijvoorbeeld. Maar ja, we eindigen in, uh, in de Leibron. Waar uh, Gerard van der Brugge expliciet noemen. Toch ervoor gezorgd heeft dat alle... Wilse verenigingen betrokken zijn, echt allemaal, die zijn daar aanwezig zondag. Um, uh, hier het uh, cultureel centrum Jan van Bezouw die zich ingespannen heeft. Maar er zijn ook heel veel verenigingen die gezegd hebben van, uh, ja, wij willen graag optreden. We willen uh, laten zien wat we kunnen. Die, die, die slogan, hè, ontmoet je passie, wie heeft die bedacht? Is dat een landelijke? slogan? Dat is een landelijke, uh, is een landelijke, is een landelijke slogan. En, ja? Uh, ja, wij vinden dat je dan in, in ons dorp dat moet... Uh, ja, je mag, je, je moet je voorstellen dat zeg maar, uh, hetgeen je hier allemaal uh, ja. uh, voorgeschonderd krijgt, dat het niet zou bestaan in ons dorp. Dan zou het toch een saaie bende zijn. Hè? Ja. Ah, had ik hier niet gewoond. Nee, nee. nee. nee. nee en het geeft ook nee. het brede spectrum aan. Hè? Van, <kijkt> ja. van dichtkunsten en lezen ja. Ja. tot en met uh, schilderkunsten en beeldhouwkunsten en muziek Alles. en dans. En ja. eigenlijk het hele brede spectrum ja. van uh, actief bezig zijn. Ook de hobbyzoes is nog actief geweest, die heeft meegeholpen de banieren neer te hangen en zo. En, uh, ja. Ja. Dus op die manier proberen we... en dat staat wel heel erg centraal in hetgeen wat wij gedaan hebben... is verbindingen aanbrengen. En dat is ja. exact de taak van de, van de contactraad. Niet alleen platform naar de gemeente toe. Nee, ja. zelf actief zijn om verbindingen... Ja. Ja. tussen allerlei organisaties aan te brengen. Maar waarom moeten we snel nou komen overwaaien vanuit België? Waarom bedenken ze dit soort dingen in België? Ja, misschien is wel Want daar land, bestaat hè? het besef ook, ook al veel langer. Hè? Dat, schrijft, ja. dat schrijft Norbert. Hè? Zo van amateelkunst nou, levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Het gebeurde wel bijna. Het gebeurde wel, maar in veel ja. kleinere schaal. Ja. Ja. Ik bedoel, wij hadden al wat ja. regelmatig samenwerking met bijvoorbeeld de fotoclub. Dat we, ja, het gebeurde wel, maar nu is het veel. Nu komen we allemaal bij elkaar bij die contactraad. Dus we ontmoeten elkaar onder zoveel tijd. En nou zijn, nou zijn de lijntjes nog uh, sterker, zeg maar. Maar het gebeurde mm. al, hoor. Mm. Ja, ja, en uh, ja, die contactraad. En dat is nou niet omdat ik voorzitter ben. Maar uh, ja, elke keer als ik daar van een vergadering afkom, dan, dan spat de energie eraf van de mogelijkheden die er zijn. Mm. Je bent zelf gehoord of je weet, het, er komt binnenkort in september of oktober, dat weet ik niet precies. In september dacht ik een monumentendag en ook daar zijn weer heel veel van die verenigingen die daarbij ja. bij die contactraad aanwezig zijn, bij betrokken. Ja. Ja. ja en ja, die ontmoeten elkaar daar, dus je hebt gewoon toch wel een ontmoetingspunt ja. Ja. Hè, Een plekje waar de mensen. Ja en dan zijn de mooie blauwe ogen of andere kleur. Dat is toch belangrijk. Hè? Digitaal ja. kun je wel zeggen, we doen van alles. Maar als nou, ze elkaar echt ontmoeten ja, op een plek. Dan, ik eh, merk dat de meeste contacten niet alleen in de vergadering worden gelegd, maar ook na de vergadering. Er wordt er een glas wijn gedronken. En dan, oh ben jij die? Oké, zeg, nu horen. En dan worden er ja. inderdaad al wat uh, ideeën geopend. Ja, dus ik zie mijn buurvrouw en ik begrijp nog niet ja. dat die geen lid is bij ons. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja, wij, zijn nooit, wij zijn nooit benaderd. Nee, maar we hebben de meeste mensen ook niet benaderd. Nee, Die hebben ons benaderd. Dus de omgekeerde, de omgekeerde weg is het ja, echt ja. gegaan. Zeg, Thijs, even, ja. even de financiën. Hoe, hoe wordt dat gefinancierd? En wat draagt de gemeente daar ik, nog aan bij? Ik eventueel? zei al, we hebben een deel uit het, uit het Bruisfonds. Um, we hebben heel veel geld uh, gekregen. Omdat uh, bedrijven en organisaties uh, ja, om niet de dingen deden. Zal ik maar zeggen. Dus heel aardig is. Zo'n pagina, advertentie. Ja, dat kun je niet vragen aan het Goorles Belangen. Dus ik was bij Magda Smits. En uh, ik zei, wat kost een halve pagina met in mijn achterhoofd van nou, dat doen we dan twee keer. Nou, het bedrag was zo hoog dat ik dacht van nou, als we het één keer kunnen doen, dat is al mooi. Um, waarop, uh, um, ja, ik zeg, nou mag dan, dan gaan we één keer proberen. Ze heeft toen een, een voorstel gemaakt, dat was die pagina en schrijft vervolgens tegen mij van, ja Thijs, het kon niet op, op een halve pagina, dus ik moest een hele gebruiken, maar je krijgt hem voor de halve prijs. Ik loop, er langs, want ja, ik loop er langs, dus ik zeg tegen mijn vriendin Renate, die ken je wel, uh, ik ga even macht aan een zoen geven, want daar ben ik wel blij om. Ligt daar uh, het, uh, de uitdraai en die was in kleur, dus daar hadden we er ook nog bij gekregen. Nou, zo is het Mooi. dus bij heel veel, uh, heel veel organisaties gegaan. We hebben geld gekregen wel ook nog van, van de Rabobank hebben we ondersteuning gekregen. Mm -hmm. Van de Kunstbalie, dat is de provinciale organisatie. Mm -hmm. En van Van Puijenbroek. En Van Puijenbroek mag ook wel een compliment hebben. Want die hebben dan bijvoorbeeld die banieren, maar die hebben ook de hallen ter beschikking gesteld. Ja. En die hebben ook nog gesponsord. Ja. Dus die, daar hebben we wel een heleboel aan complimenten. Ja, het is op een tiental plekken in ja. Goorl en Riel. wordt de bezoeker van 1 tot en met 10 juni vergast op heel veel moois. Ja. ja, we zijn overigens al 31 mei begonnen. Ja. Want we hadden zoveel dat, het dus, uh, dat we de randen van de week moesten gaan gebruiken, de randen van de week, hè? Dus, dus het is maar tot de negende, maar wij doen tot de tiende en uh, we begonnen de tweede, maar wij zijn de 31ste mei begonnen met een uh, heel goed en ook redelijk bezocht debat tussen uh, Leo Pot, oud-directeur hm. van uh, Theater Stilburg en Marco van Dalen over subsidieslurpers en potverteerders. Ja, daar vinden wij ons niet natuurlijk, hè? dat snap je. De WAC, de WAC, ik dacht even in het artikel van, van, van Norbert, de WAC zou heel goed tot een breed gedragen landelijke culturele evenementenweek kunnen uitgroeien. Ja. Eigenlijk moet dat maar gebeuren. Hè? Toen, toen hij maar dat hoe, zweef... hoe, hoe zou je dat nou een stevige impuls kunnen geven, dat zeg maar, nou, Een uh... van de aardige dingen die, die wij nu gedaan hebben, maar die je waarschijnlijk op steeds meer gemeentes zien, is ook de uitwisseling tussen verschillende gemeentes. Dus wij hebben het Oosthoid Symfonieorkest hier en dat Seniorenorkest. Dat is iets wat Norbert daar ook schrijft. Dus ja, mensen in zo'n gemeente die ontdekken dan van hey, verrek, er gebeurt wat leuks. Kunnen wij dat bij ons ook niet. Nou, en als je op die manier ook de uitwisseling tussen allerlei gemeentes. En met name natuurlijk in de regio. Jacques Perber heeft, onze wethouder heeft al aangegeven dat we volgend jaar iets met Ravels gaan doen. Daar mag ik hier nou nou ook ik net wel zeggen. zeggen ja. Mijn vrouw doet mee ja. met de uh, Week van Amateurkunst in België. Ja. Oh. Dus uh, daar heb je een fietsroute om zoveel jaar. Uh, ja. Ravels. Ja. Ik dacht ja. al, ja combineer ja, dat. Ja, precies. Dus binnenkort hebben wij gesprekken met mensen uit Ravels. Leuk, Niet alleen dan. over die culturele uitwisseling, maar over ja. nog meer. En wij hebben, ja. wij hebben recent hebben, wij hebben, ja, jij moet weg, moet, ja, ja, ja, ja, het is tien vooral. Ja. Nou, ja. Thijs, bedankt. Heel veel succes. en we lopen we zien elkaar vast nog deze week hier dan of daar. Toch, ja. Bedankt voor, uh, voor ja. jou. Uh... en graag veel mensen komen natuurlijk. Oké, okay, yeah. oké. Okay. Ja. Misschien, ik kijk even naar Stefan, toch uh, de moeite waard om even een, een, een klein muziekje te draaien voordat we al onderwerp 2 beginnen. Ik heb een cd meegebracht van, uh, van Adamo, schrik niet, niet vous permettez monsieur, maar ik was in Frankrijk en zag daar een cd staan voor 6,50 euro, een vrij recente cd uit, uit 2010. Die man zingt grandioze nummertjes en hij begint hier met het uh, nummer dat heet dus um, Pourquoi tu chante? Dat is een duet en die zingt met Anne-Catherine Gillet, luister maar eens. Pourquoi tu chantes, pourquoi tu chantes, tous mes navires sont à toi, disait d'une voix suppliante l'armateur à la diva, pourquoi tu chantes, pourquoi tu chantes, oh ma divine Maria, tous les matins je réinvente les couleurs du temps pour toi. Pourquoi je chante, pourquoi je chante En vérité, je ne sais pas. C'est comme un rêve qui me hante. Plus fort que toi, plus fort que moi, tu peux m'offrir tout l'or du monde, tous tes palais, ton armada. Que veux-tu que je te réponde Pourquoi je chante, oui, pourquoi Si Folle, plus haut que les orages, et la tourmente. Ils volent, il vole, il vole, libre, et moi je chante, je chante, je chante. Pourquoi tu chantes Pourquoi tu chantes Qui sont ces gens autour de toi À qui tu donnes frémissante Ton âme est le meilleur de toi Reste avec moi, sois plus aimante Hier encore, j'étais ton roi Tu es cruelle, indifférente Tu chantais, je n'existe pas C'est vrai, je chante autour du monde Tu m'aimes et tu ne comprends pas Question, tu me sonnes, tu doutes, suis-je encore à toi? Tu voudrais que je m'enfonde, que je m'éteigne auprès de toi, que je sois juste ou suffisant. Dit was hem, van de CD De Trois Moi van Salvatore Adamo uit 2010. We draaien straks nog een nummer, want ik vind het echt de moeite waard. Onderwerp 2. Onze volgende gast is uh, Tom Ribbens. Uh, ja, er was een, stond een leuk artikel, in, uh, in, ook in het Volksbelang: Nieuwe pleisterplaats op Landgoed Nieuwkerk, Pluk en Plenty. En dan word je nieuwsgierig. Dus we gingen eens bellen. En aanvankelijk uh, he, zouden we het laten afweten. Maar toch ben ik blij dat je hebt kunnen komen. Tom, hoe lang bestaat dit? En hoe, hoe, hoe kom je op de naam? Een pleisterplaats is... He, je legt het zelf uit op, op de website van... Uh, een ander woord voor aanlegplaats. Een plaats waar men een reis onderbreekt. Een rustpunt om voor langere of een korte tijd neer te strijken. En tevens heeft dat de betekenis van... Uitspanning, lekkere koffie, cappuccino. Ja, klopt. Ik moet ook eens komen kijken. Jij ja, moet zeker komen kijken. Maar leg eens even uit, hoe lang bestaat het? Lang bestaat het bestaat het? nog niet zo lang. We zijn denk ik uh, vanaf april open. Het is ontstaan vanuit um, een dagbestedingsproject wat ik doe. Uh, ook op landgoed Nieuwkerk en op het Oorjevaarsnest. Uh -huh. Daar komen twee dagen in de week uh, klanten van Werkwaardig. Dat zijn uitkingsgerechten Vanuit uh, Tilburg met, met name, met Loek, Sociale uh, Zaken. Met Loek Hilgers. Ja, met Loek ah, en Margriet. Ja, Margriet ja, en Loek ja, doen ja, daar een ja. dag op woensdag. Ja. En dan komt daar een groep. En ik heb zelf op donderdag een groep. Uh, samen met mijn vrouw Gaby Rodenburg. Zij gaat dan met uh, klanten het atelier in. Doet wat kunstzinnige dingen. En ik ga met klanten in de moestuin werken. En um, ja... We zijn nu een jaar daar bezig op die plek. En voor ons was het een logisch gevolg, althans dat beeld had ik van, we gaan daar een winkeltje starten, een pleisterplaats. Hoe lang, lang ben je met die activiteiten bezig bij, bij Loek Hulgers op de, de Nest? Ja, ook een jaar. Maar, ook een jaar. Ook een jaar. maar even op een pleisterplaats. Ik loop daar vaak te wandelen. Af en niet. Maar wat ik altijd mis is inderdaad een plek waar je even een bak koffie kan krijgen. Ja. Die ja. heb je nu. Die heb ik nu. Ja, heb je nu. Ja, ja, ja. Met taart? Ja, ja. met taart. Het, is, ja. Het, het leuke van het initiatief is, is dat er heel veel mensen aan meedoen. Ja. Dus mensen van mijn project, die werken in de moestuin, maar die helpen ook op zaterdag in de winkel. Uh, en met het schenken van koffie en thee. En uh, er is een, um, een goorlisse, uh, nee. Katrien uh, van Engelen... Uh -huh. die um, heeft daar ook haar paarden staan. Dus die kwam langs en zij zei van... ik vind het wel leuk om iets te doen. Ik hou van bakken. Ja. Dus ik zeg ja, het is leuk als er soep is... voor mensen die iets willen eten. Zou jij dan uh, vers brood willen bakken en, en cake en koek... Voor bij de koffie. Nou, dat doet ze. Dus zij komt elke zaterdagochtend om tien uur met nog warme cake naar de plek. En uh, ja, mensen kunnen dan bij de, bij de koffie... Uh ben je dan geen concurrent van Julia Stolten, van, van, van, van uh, Landgoed Nieuwkerk? Want die biedt ook dit soort dingen aan, denk ik. Hè? Nee, dat is Of gaat, paar, het, gaat het? Nee, helemaal niet? Het nee, dat is, oh. is wel leuk. Want uh, ik wil dat zo wel even opnoemen. Er gebeurt heel veel op Landgoed uh, Nieuwkerk. Maar vertel eerst even iets okay. over. Wie, wie is Tom Ribbens? Wie is in hemelsnaam Tom, Tom Ribbens? Ribbens? En wat is het, het werkwaardig? Waardig. En bij wie ben je dan een dienst of? Hoe, ja. hoe, vertel eens even. Nou ja, werkwaardig is een, een, is een eigen onderneming eigenlijk. Ik ben mm -hmm. zzp'er. Maar werk dan met een aantal mensen samen, zoals Margriet Hilgers en mijn vrouw Geming. Mm -hmm. Rodenburg ja. mm -hmm. en ik ben 15 jaar begonnen eigenlijk in Tilburg met sociale activering. Dat betekent dat ik trajecten opzet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Yes. Ja. En ik, ja, ik ben heel creatief in het bedenken van vormen om die mensen weer op het spoor te brengen van uiteindelijk werk. En ja. Dit wat, is, wat, wat is jouw vak of jouw professie? Wat heb ja, u? ik ben maatschappelijk werker en ja. ik heb een, een, een opleiding gevolgd tot coach ja, bij ja. de voorde. In, in, uh, ja, ja. En ik Weesel begrijp in de als de jouw verhaal met de trajecten en met, met dat werk wat je opzet, probeer je mensen weer dichter bij de arbeidsmarkt te krijgen. Precies, precies. En eigenlijk wat ik ontdekt heb, ik ja. woon ook daar op uh, Landgoed Nieuwkerk. Hè, dus ja. uh, Ik woon er vlakbij in het Withuis, ja. als je dat kent. Jij woont in het Withuis? Ja, precies. Allee, dat is historisch ja, precies, zeg, mijn precies, hemel. Precies. Oh. Ja, ja. We zijn daar pas langs gekomen, want uh, we zijn met een fietstocht bezig. Die gaat ja. helemaal langs, die heet uh, de grensstrekenroute. En uh, ja. die komt langs het Withuis. Ja, precies. Er was nog heel daar veel tekst en uitleg gegeven. Ja, precies. Oh. Ik zie ze wel eens staan met de hele groep. En dan... Hoe kom je daar te wonen zeg? Hoe, hoe, hoe ja, kom je daar terecht? via... Loek Appels. Ja, ja. <laughs> die heeft een lijst met, uh, met uh, kandidaten die daar dan willen wonen. Oh, ja? ja het, is, het, het eigenaar is een baron. Dat weten jullie, denk ik. De ik ja, Jean -Blin, ja, de, de Jean -Blin, baron. De ja, Jean -Blin. Ja, ja. Oh. En Loek, die houdt van uh, de wachtlijst bij. En wij hebben ons daar opgezet. Zo. En al heel snel werden wij gebeld van... Uh, ja, de, deze plek komt vrij. Hebben jullie interesse? En hoe, hoe lang woon je daar? Ik woon daar nu acht jaar. Wonen acht wij jaar. Daar. En het bevalt goed? Ja, bevalt heel goed. Dus en Haartje Winter, dan is het ook al heel lang. Ja, dus maar verschil, frisjes neem ik het aan. Het verschil tussen zomer en winter is heel groot. Ja, ja. ja. Maar houtkachel, houtkappen, ja, ja. dat is ook. Uh, dat wordt er ook bij. Ja, deze, oh. maar wanneer zijn jullie open? Uh, bedoel jullie, dit is nou. Ik begrijp jouw verhaal dat we als je uh, is gewoon je kan er langs, je ja. kan een kop koffie krijgen. Ja. Je, kan, precies, je uh, kan er lekker zitten, lekker zitten. Het is een fijne plek om, om en waar is het precies? Om. Het is precies als je Landgoed Nieuwkerk kent, het er is een kruising. Ja, ja, en dan voor die kruising heb je eigenlijk vijf. Ja. Uh, moestuintjes. Ja, ja, En eigenlijk heb het vierde moestuintje. Je, je komt even, even voor, voor de, oh, okay. de luisteraars, je komt via de, via de, de, de klinkerweg. Uh, ja, ja, ja en dan passeer je de, de, de, de prachtige golfbaan naar links, ja. op het links. eind, dan Precies. zie je die moestuin. wij hebben een mooi bord gemaakt. Pluk en ah, oh, plenty, okay. Heel pluck erg pluck erg mooi. Ja. want ik ben daar vaak, maar het is mijn nooit nee, echt het is, het is dan nog maar net open. Ja. Ja. Het is nog maar net Hoe kom je op met die naam? Nou? Ik vind het wel grappig, nou ja, Pluk en plenty. Plukken en plenty, veel plukken dus. Hè? Veel plukken. Veel plukken. <laughs> ik heb ook iets meegebracht voor jullie, dat zal ik zo even aan jullie geven. Maar even over de naam. Ik doe het samen met Thomas <laughs> Slieker, dat is een klant van mij die nu de stap zet naar werk. En dit is een van zijn vormen. Hij is heel goed in, in gasheerschap. En ook het verbinden van verschillende dingen. En uh, ja, samen hebben we die naam uh, bedacht. Ja, pluk. Ja. Uh, uh, is natuurlijk het plukken uit de tuin. Ja. Verser kun je het niet hebben. Nee. Ja. En uh, ja, plenty staat voor. We hebben allerlei lokale producten. Ja. In het winkeltje. Hè? Er gebeurt heel veel op landgoed Nieuwkerk. Er is wijn. Dat weten jullie wel. Ja. Er is een wijngaard. Van Rob van Dijkvoorn. Ja, ja. Ja, ja, precies. Een van de ja. bewoners ja. Ja, maakt honing. Ja. is een imker. Ja. Uh, Margriet maakt allerlei dingen. Uh, ja. Ja, er is van alles lokaal. het is een hele goede plek, want je hebt ja. daar, als je Vachtige daar plek. wandelt, heb je ja. nergens een Ik heb vorig jaar bij Loek hebben even hebben nog zitten. Een, Loek een, een graanwandeling gedaan. Ja, precies. We ja. hebben eens een keer een uh, smorgvroeg om 6 uur een wandeling Just. gedaan. En uh, die bereidt dan een, een fantastische lunch. Dat ja. is hartstikke ja, gezellig klopt. hoor. Zijn graan staat ook op ons landje. Ja. We hebben Gelderse Riswijt van hem en um, kruiproger. Ja, dat is toch, okay. toch is wel een markt voor dit soort activiteiten. Ja, ja, dat zeker. merk je en gewoon. Meer, mensen, wil, mensen willen dit ja. hè? Ja, ja, mensen ja. willen terug naar de natuurproducten. En daar sluit dit ook op ja. aan eigenlijk wat ja. leuk dat je daarop inspringt. En het ja. is natuurlijk een hele mooie wandelomgeving. En ja, je mist inderdaad altijd. Want een, een, de, de eerste bijzijnde restaurant waar je eventueel zou kunnen zitten. Maar die is vaak dicht. Dat is de Nieuwe Hoef. Dat is een heel. Ja, ja dat is, de het de is de precies. Het, ja. het is veel te ver. En dit is midden. En dit is midden in, in, de, het, natuur, ja. in de natuur. En, midden, en welke tijden zijn jullie open? Wij zijn zaterdags open van 11 tot 4. Ja, mm -hmm. oké. Okay. Dus elke zaterdag. Of stel het op zondag heel mooi weer is. En ja. wij denken van we willen ook open. Het bord staat dan buiten. Dus je ja, kunt er ja. niet omheen. Je kunt gelijk zien het is open. Maar in open. principe in de zomer elke zaterdag, elke zaterdag van, 11, van, van 11 tot, 11 tot 4. 4. En een ja. beetje afhankelijk van hoe het gaat lopen. Komt er dan misschien. En het weer komt er de zondag bij. Ja, precies. En precies, mensen die daar, te, ja, die daar werken. Dat zijn mensen die dus ervaring krijgen. Zeg maar, in, in, ja. in, in, in, in producten, het verbouwen van producten. Het pakken, het, het maken. Precies. Uh, Jij bent een, een, een, een restaurantje, zeg maar. Of althans, een terrasje. Dus je leert ja. ook nog een beetje... Ja, een beetje. Een beetje. Hè, het, het, het mag ook geen horecagelegenheid zijn. Het is heel kleinschalig. Nee, nee, ja, zoiets ja, als ja. een winkeltje bij de boer. Ja. Ja. Hè, waar je dan ook nog koffie en thee krijgt. De vraag en, brandt op mijn lippen. Heb je daar uh, toestemming voor? Of mag het van de gemeente? Of, ik heb, uh, of uh, ik heb, gedogen die dit? Of ik heb ik... op de site van Goorle gekeken naar de ambtenaar die hierover gaat. Ja. En ik heb ze netjes een mailtje gestuurd... Van Dit wil ik doen. Ja. Uh, ik heb daar verder niks op teruggehoord, maar ik denk ja, ja. ze mogen komen kijken. Het is heel kleinschalig, dat, dat blijft het ook. Het is ook. alleen koffie en thee, hè. Je, je, je schenkt er geen borrel of zo. Precies. En, ja, en ja, ja, nee, dus dat is het. En ze willen toch Goorlen laten genieten? Nou, dan moeten ze zorgen. Genieten dat in dat dat soort Goorlen? Ja, in, in, in, in, in de Ideaal, ja, ja, Dat echt, maakt het aantrekkelijker het het om daar te lopen. van Goorlen. Ja, ja. ja. precies. Maar dus we kunnen daar dus heerlijk zeg maar uh, koffie drinken, cappuccino, kruidenthee, er is van alles. Uh, stel nou de mensen zeggen, ik wil wat meenemen uit, uit de tuin, dan uh, mogen ze zelf plukken, hè, want ja. je zegt oh, pluk en plenty. Ja. En dan, dan, uh, dan uh, staat er een weegschaal bij en afhankelijk van wat ze meenemen ja, wordt het dus gewogen en uh, ja. zoals dat bij, bij de, de kruidenier gebeurt. Ik heb iets voor <laughs> jullie meegenomen. Ja. Kijk eens hier, verse sla. sla. Kijk ja. eens hier. Ja. Ik dacht ik ga van tevoren nog even langs de tuin. Oh, dat vind ik dat leuk. Dat Ja. Daar zal me zo zeer zijn... blij mee zijn. Ja, dat is geen mazzel hè, dat je toch. Uh... Nou, ik goed Wat hier. leuk zeg. Hartstikke Heerlijk. aardig. Heel erg bedankt. Heel ja. erg leuk. Ja. Dus ik loop dan even met mensen in de tuin. En ja. Ze, ja, ze krijgen vers. Ja. De sla ja. of de peultjes op het moment. He, ja. heeft het, heeft het, na dit artikel, heb je gemerkt dat het ook. Mensen trekt. Nou, zaterdag hadden we wel een topdag. Het was, ja, want Ik was, weet niet het was of het a, Het was en goed weer. Kwam, en stond dus inderdaad in de we hadden weer echt, mee. Uh, ja, we hadden echt een topdag, ja? uh, zaterdag. Dat was echt uh, geweldig. Ja, veel uh, aanloop. Maar er stond nog iets bij, uh, uh, Tom. Even kijken. Uh, Greenleaf Oracle. Geloof je ook in overvloed? Lust je een groen blaadje? Lusten we allemaal, uh, ja. Lucie toch? Een groen blaadje. <laughs> Pluk je wel eens geluk? En dan is er iemand die ook zegt, maar wat kan, kan voorspellen? Wat, wat, wat houdt dit in? Het idee is dat we ook op, op, op kleinschalig niveau uh, uh, uh, de plek willen aanbieden voor mensen om iets te doen. Mm -hmm. Dus deze mevrouw, uh, Karin van Nest, die biedt ja. ook haar sieraden aan trouwens oh, in ja. het winkeltje. Okay. Ja. Die, uh, ja, die is, is ook een soort coach. En dit vond zij een leuke manier om juist op deze plek met, met groen uh, een consult aan te bieden. En er waren toch vier deelnemers die zich hadden ingeschreven. Dus uh, ja, ze hadden ook een hele leuke dag. En ja, daar willen we wel meer gaan doen. Hè? Af en toe meditatie, smorgens vroeg bijvoorbeeld. Ja, of, ja. ja dat is natuurlijk... En mensen die sowieso ideeën hebben en denken van... hé, hey, ik wil die plek wel gebruiken. Ja. Die kunnen ons vinden hè, op de site bij ww.plug enplanty.nl. En, hij, uh, erbij, oh. ja, en uh, mensen kunnen ook nog lid worden. Dat, uh, en als ze dan lid zijn, is dan uh, wordt daar de zaak dan mee gestimuleerd of hoe? hoe nou uh, dat ja, dan, dat dan is. krijgen ze via de mail een nieuwsbrief. Wat ik nog leuker vind, is dat ze zich aanmelden via Facebook. Mm -hmm. Dus ik heb via Facebook een Pluk en planty pagina gemaakt. En als je dan ja, uh, je daarbij aanmeldt, vind ik leuk dan uh, word je sowieso op de hoogte gehouden. Want ik houd heel goed bij mm -hmm. de actualiteit uh, van wat er gebeurt... en wat er wordt aangeboden elke zaterdag. Ja, leuk. Maar toen ze druk was afgelopen, schrok je ervan dat zo druk was? Ko kom je het aan? Ja, zeker. Ja, We waren met z'n is... tweeën. Ja, dus is... Thomas en Joyce. Ja. Ja, dat ging hartstikke goed. Heel gezellig. Een paar wandelaars die dan 13 kilometer gaan lopen. Ja, het is hartstikke Ja, ja, ja, en, ja, ja, is, ja. Er was een familie ja, op, ja. Op, op, weet, op die camping... Um, hier verderop in Goorla, Brehees. Brehees. Bre ja hebben ja. een familiefeest. Dan bij meneer de Boer. kamperen ja, precies, bij de meneer de Boer. De boer. Ja, ja, Die ja, kwamen ja, op ja. de fiets naar ons toe. Ja. ja, ja. Hartstikke mooi. Ja. Ja, het is een plek ja. waar heel veel gewandeld en gefietst ja. wordt. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat dat betreft zou het zinnig zijn met mooie dagen ook inderdaad op de zondagen. Precies. Ja. Dus maar dan dat, loopt dat, er nog precies, wat mensen dus rond. per keer kijken we. Ja, ja, ja. ja. Dus we kunnen iedereen aanbevelen om toch eens te gaan kijken op de kruising van het baantje en de Nieuwkerkse dijk. En dus, dus om te beginnen de aanstaande zaterdag, dan, dan is het heel open. En je had nog wat dingen genoteerd. Zijn die de moeite waard om nog te vermelden, Tom, anders dan? Nou, wat leuk is om, om tenslotte nog uh, te melden. Hè? Ik zei al, op Landgoed Nieuwkerk gebeurt heel veel. Ja. Uh, er is een nieuw initiatief bij het klooster, hè? de Naturentuin. Ja. Uh, ja. En samen met uh, ook de Wijngaard uh, zijn we bezig om een rondje een fietsrondje Nieuwkerk te organiseren. Mm. Dus uh, dat is een, uh, een nieuwtje. Denk, ja. Ik denk dat het meldt het alvast op 23 ja. september. Dat is ook oogsttijd. Dus ja. dat is een mooie tijd. Ja. Dan ja. Uh, ja gaan we een soort fietsrondje organiseren... langs allerlei plekken. Dus Aha. langs het klooster, he, langs ja. de naturentuin, ja. langs Margriet... Hilgerst, Ooivaarsnest, ja. De Wijngaard, Pluk and Plenty. Oh, dat is wel heel, heel Wat leuk. Wat mijn een leuk oh, idee ja. lijkt, dan er zijn ja. eigenlijk twee ja. kunstenaaressen ja. op uh, Landgoed ja. Nieuwkerk. Mijn vrouw Gebi Rodenburg en ja. uh, onze buurvrouw, ja. Annemiek van Roon. Dus als die ook open zijn met het atelier, heb je een hele leuke... Dat is inderdaad uh, een hele leuk initiatief, ja. ja. grandioos zeg. Nou, dus nogmaals, ik geef iedereen toch... Ja, we kunnen het van harte aanbevelen. Ga dan nou eens kijken. En kijk, we beslissen eens even op de, op de site enplenty.nl Dankjewel. Tom, bedankt. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. En uh, we gaan nog even de muziek draaien, Stefan. We draaien nog eventjes van dezelfde Adamo Gervian. Dans mon rétroviseur La vie ne me fait plus peur Je reviens Du noir et blanc à la couleur Je roule vers des champs de fleurs Des promesses de bonheur Je reviens Et moi sans parler à personne Et puis soudain Le téléphone, d'accord Je suis trop mal sans toi J'y croyais plus, elle me pardonne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 Toi qui es prêt à caresser, la main qui un jour t'a blessé, toi qui veux bien me laisser une dernière chance, et je reviens, je reviens, plein d'amour dans le cœur, dans les mains, et je reviens, et je reviens, je vais commencer la vie. door de Je van uh, Salvatore Adamo. Dan gaan we naar het derde onderwerp. Riet, Riet Spijkers en toen Riet binnenkwam dacht ik ah, dat is Riet Spijkers van de Goldse Revue toch? De geleden. Uh, en, en het Goldse Volkstoneel ja. ja. Uh, groot artikel 40 jaar jubileum internationale folklore dansgroep de Happy Dancers. Hoe kom je aan zo'n naam? Nou wij hebben op een gegeven moment een wedstrijd uh, gemaakt onder de leden en uh, ja, iedereen kon een leuke naam bedenken. Want het was eerst eigenlijk gewoon volksdansgroep Goorle. Uh -huh. Maar omdat het nu eigenlijk meer... Wij gaan heel veel internationale dansen. We dansen, dansen van heel de wereld. Ja. Dus dan is het niet meer alleen volk. Het is wel volksdansen, Maar dan blijft het zo in het idee van, van mensen. Het ja. is een klompendans of ja, zoiets ja. dergelijks. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is het helemaal niet. En toen hebben we gezegd, nou wij willen een andere naam. Ja. Want, en toen is er eigenlijk in dat wedstrijdje, is er uitgekomen die naam, de Happy Dancers. Want wij zijn uh, vrolijke oude mensen, die graag dansen. En als zo dadelijk oudere, denk, oudere, oudere ouderen, mensen, oudere zijn mensen hè? Ja, geen oude mensen, oudere, mensen. oudere zeer actieve A mensen. Ja. Zeer actieve mensen, die ja. heel graag dansen. Ja. En daar vrolijk van, want van dansen word je vrolijk. Ja. En dan ook uh, het gezelligheid onder elkaar. Ja. Wij we dansen. We hebben een hele fijne lerares die echt ook uh, ons lesgeeft... maar ook gediplomeerd is ja. om les te geven aan wat oudere mensen. Want je hebt ja, mensen met bepaald, toch bepaalde handicaps. Ja. Want wij hebben ook heel duidelijk erboven gezet. Iedereen kan meedoen, ook al is je conditie wat minder... Ja. He, want we hebben mensen van de, ja, vanaf 60 tot 85. Mensen die nog gewoon meedansen. Ja. Het gaat al wel af en toe wat minder. Maar wij zeggen het is dansen voor oudere mensen. Ja. Dus daarom mag ook iedereen meedoen. Ja. En dan ja. accept, moet je het ook van elkaar kunnen accepteren. En dat gaat bij ons heel erg goed. Ja. Want we hebben ja. een hele leuke groep een groep onder elkaar. Hoeveel mensen zijn er momenteel lid van? Op het moment zijn we, hebben we 22 leden. 22 maar leden. Het, dat is op uh, zich niet nee. zo gek veel. Hè? Nee, nee, maar het is ook... Uh, het is voor heel veel mensen die drempel. Is dat echt zo? Ja, drempel want, ja de hebben? drempel is eigenlijk van... Maar daar kan ik niet... He, dat is eigenlijk bij heel veel mensen want wij zijn nou sinds allerlei omzwervingen zijn we nou op de gulden terecht gekomen. Ja. daar wonen nog heel veel mensen zelfstandig, ja. wij hadden gehoopt dat ja. uit die mensen ja, ja, ze toch weer belangstelling zou komen en die bij onze groep zouden komen dan komen we er wel eens kijken, dat hebben we ook gezegd die stimuleren we ook maar geven jullie het aan van jongens, wij geven vanavond een uh, ik zal maar zeggen een demonstratie of uh, nou het is zo ieder, het is bekend en dat staat ook in het krantje mm -hmm. van de Gulden Akker. Dat wij dan daar thuis zijn. Dat wij iedere maandagmorgen van half tien tot elf uur onze repetities hebben. Mm -hmm. En wij doen één keer per jaar hebben wij onze demonstratie. Mm -hmm. Want wij zijn eigenlijk geen demonstratiegroep. Mm -hmm. Want we hebben nu eigenlijk al toch de prikkels van... Ho, hoe zal het de moesdag gaan? We hebben vanmorgen <laughs> hebben we onze generalen gehad. En het ging... Redelijk wel. Maar je merkt dan dat er spanning. een andere sfeer hangt dan, ja. dan dat je gewoon repetitie hebt. Ja. Ah, is, dat, dat, is dat gezonde spanning bij de mensen? Gezonde spanning, ja. De, is, want aan de andere kant, als je nooit echt kan demonstreren... Dan, dan is het ook niet een prikkel om te zeggen... ik ga er toch even mooier dansen of net iets meer... Uh, dat is ook wel ja. waar. Maar uh, kijk, je moet rekenen, er zitten mensen tussen die... We zijn al blij dat we een groep mensen hebben. Ja, ja, en er ja. zitten toch mensen die daar vooral die drempel hebben. Van, wij zijn, jullie zijn geen demonstratiegroep. Dus ik hoef niet eigenlijk steeds aan het publiek te gaan dansen. Want heb hebben bij diverse dansgroepen. Want dat leeft hier in ja. de regio heel sterk. Ja. Het is niet zo bekend. Maar ja. je hebt overal dansgroepen. Je hebt in Oosterwijk en in in Berkelen, Schot, in Gielsen, in Rijen. Uh, overal, ik zal het vergeten, Oosterhout, en, hebben overal dansgroepen. En wij doen ook wel met elkaar een bepaalde uitwisseling. Uh, jammer genoeg was in Riel was ook een dansgroep. Maar uh, er zijn bepaalde. Want. Uh, van bot of zoiets dergelijks. Dat is ook dat. een folklore dansgroep. Ja, dat ja. is geweest. Ja. Maar dan houdt het op. Want onze lerares mag vanaf 12 personen. Tot 30 personen lesgeven. Ja, ja. Waarom is dus, dat? Is het echt gemaximeerd? Nou, ja, is dat? dat is gemaximeerd. Want met 12, minder dan 12 mensen. Wij dansen ook met paren. Ja. En dan heb je te weinig paren. Oh, okay. En als de groep te groot. Groot wordt, uh, is het ook voor, voor de mensen, ten eerste voor de lerares, wat moeilijker, maar ja. ook voor de oudere mensen te begrijpen. Ja, ja. Want je moet wel ja, luisteren naar elkaar ja. en ja. ook met elkaar bezig zijn, maar het is vooral uh, omdat je ook met paren danst, je, het is steeds ontmoeten elkaar. Ja. Je hebt een bepaalde, heel duidelijk, een heel, het is echt het ontmoeten van mensen onder elkaar. Het is ook een sociaal contact. Hè? Heel ik neem, ik erg. neem ook zeg maar, ja, na, want na de, de gezellig koffie We hebben koffie tussen, op een gegeven moment stoppen we, hebben even een pauze. Dan ja. drinken we gezellig kopje koffie. Vanaf de bar van uh, de Guldakker komt de koffie, een karretje met koffie, thee, kopjes en een koekje, die komen, ja. worden gebracht. Ja. En dan wordt dat gebruikt. Ja. Dan, uh, na de hand, dan gaan we nog een keer nog wat dansen. Ja. Nou, en dan, ja, het is... Ik zeg af en toe, ik vind het gewoon te kort Want nee. het is elf uur voor je ergen in ja, hebben, ja. Hè? En je bent ja. met dansen op een hele leuke manier in beweging, ja, het, uh, het is echt uh, ja. heel erg ook voor je conditie. Het ja. is, uh, je ja. bent in, Je loopt... Je, dus, je draait je... Ja, het is ja. eigenlijk allerlei soorten pasjes die je doet. Maar het is elke het maandagmorgen dat jullie... Het iedere doen, maandagmorgen. Zeg maar. maar heb je wel eens overmorgen om het uit te breiden? Bijvoorbeeld om op, ook op de woensdag of de donderdag te gaan dansen? Of wordt het misschien wel nou, te veel voor de mensen? Wij zijn al blij dat we dit groepje hebben. Ja? Want het, is, uh, het is iets dat eigenlijk uh, toch steeds meer achteruit gaat. En het dat nou? is eigenlijk gekomen vind ik, dat is mijn persoonlijke mening... met het countrydansen, het, ja. oh, het lijndans. Het ja. lijndans heeft eigenlijk... het volksdansen... gedeeltelijk ver, verdrongen, als het ware. Ja? Ja, denk want, je dat dat populairder is, dat lijndans? Dat dansen? denk ik, ja? dat, dat is op een gegeven moment overgewaaid. En uh, daar doe jong en oud ook aan mee. Okay. Uh, maar... Ook ouderen, want er is ook vanaf de KBO is een lijndansgroep. Maar uh, op een gegeven moment vind ik dat het voor oudere mensen toch wat zwaarder is. Vooral omdat daar heel veel draaien in ja. zitten. Ja. Ja. En dat zit in het volksdansen niet, niet zo in. in. Ja, ja. Want als je merkt dat het te veel draaien is, dan stoppen wij met die dansen. Ja, ja, dan wordt het ja. dan kan fysiek dan, dan te zwaar. Ja. zwaar. Ja. Ja. Kijk, dit kan iedereen nog doen die gezellig wil bezig zijn, wil dansen... Kom en iedereen kan het doen. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja, dat is jullie eigenlijk... bestaan op 27 mei dus 40 jaar. 40 dus jaar, is dus hè. dat is echt een, ja. een unieke mijl. En je viert dan dat jubileum op 6 juni. En dan ja. met, met uh, dat doet wethouder Verhoeven ook aan mee. Ja. We hadden, hoe, heb, de, hoe heb je hem zover wij gekregen? Wij hadden eerst, ik had de burgemeester benaderd. En die had me bezegd van nou, als ik kan, dan kom ik. Ik had ja. heel graag de burgemeester erbij. Dat Want doet die ze staat vast, ja. ook open voor ja. alles. Ja. Hè? Maar toen kregen wij bericht, was, ze was benaderd. En toen had ze iets anders op dat moment. En dat vond ik zo zonde. Ja. En toen zei hij, ja, wat doen we dan? Nou? Wat zullen we dan nou nemen? Want wij wilden wel iemand van de gemeente erbij ja. hebben. Ja. En toen heeft uh, chef Verhoeven gezegd, nou, ik wil dat wel doen. Dus, nou. en uh, hij geeft dan ook... Ja, wij we zullen hem er mee bijtrekken, hebben we gezegd. Maar ja, hij komt eigenlijk voor ons officieel gedeelte natuurlijk. Oh, hij ik, doet een ik, ik, zou, ik zou hem de dansvoer Ja, nee, nee, Hij, is, ja. Mee. hij ja, mag ja, ook meedoen. Het ja, ja. is, is docent uh, lichamelijke opvoeding geweest. Dus, dus dat, dan dat moet kan niet best maar, wel. Dan moet je maar meedansen. Maar dat, hè? dat is niet beslist. Daar is je echt heel, heel, heel, heel toegankelijk voor. Ja. Dat dat, is, ja. Ja. wat ik me afvraag. Jullie hebben onder begeleiding van iemand. Zij geeft aan welke dans jullie doen... Of kiezen jullie daar Nou, ook het uit? is zo. Het is Corrie zij, Cornelis. Corrie Corrie Cornelis is ons ja. dansdeerres. Ja. Zij uh, uh, heeft contact met uh, een bepaalde organisatie. Daar zij steeds naartoe gaat. Waar zij ook door dansen uh, krijgt. Of tenminste, uh, dan wordt het eigenlijk haar. Zij leert het. En dan, wordt, en dan geeft zij door aan ons. En dan bekijkt zij op de groep. Uh, wat kunnen wij nog aan? Ja. Uh, okay. Wij gaan proberen. De eerste keer dan met das. En dan zegt ze ook heel duidelijk tegen ons: wat vinden jullie ervan? Ja. Is het mogelijk nog voor onze groep? De ene keer. Dan, is het, ja, dan zijn er toch mensen bij die zeggen: oh, het is nou toch wel een beetje pittig. He? Maar uh, dan zeggen we, nou, doe het nog twee weekjes. En dan vraag ik het nog een keer. Mm -hmm. nou, en de meeste tijd is het dan, want het is mee. Dat je kijkt en je zegt, hoe, wat dat vind ik een beetje moeilijk. Vooral voor de wat nog oudere mensen. Mm -hmm. hè? Want ik zit in de middenmoot, maar er zijn nog veel mensen. Hoe oud is de ja. oudste? Hoe de oudste is 85. 85. Ik vind ja. het wel heel erg leuk. En dit hoor. doet, doet nog goed mee. Ja. En die doet nog goed mee. Ja. Ja. Ja. Maar jullie kunnen ook uh, mannen gebruiken. Begrijpen. Ja, heel ja. graag. En die <laughs> bij ons. Maar hoe, maar hoe komt dat nou? Waarom, nou, het, waarom ik, zijn het altijd vrouwen? En dansen en weinig mannen dansen niet. Het is nee. altijd. Nee. altijd, ja. altijd. Ja. Ik denk dat er bij ja. heel veel verenigingen is. Ja. Ja. Dat de mannen die kunnen niet over de drempel kunnen, zeg ik altijd. Is echt zo. Ja, ja. Dat ja. Die kunnen vaak. niet over de, het de drempel. Van jongs van al. Als je dansen en je vroeg aan je vriendje: wil je dan? Ja, bepaalde dansen. Ja, dat wilden ze ja, dan wel. Ja, ja. Het slijpen, ja. wij, ja, hebben, dan wel, wij maar hebben twee, gewone dansen. twee heren nee. bij ons. En die waren echt door onze lerares in de watten gelegd. Ja. Want ze zeiden, ik ben zo <laughs> en, blij en, met En die worden door jullie op handen gedragen. Ja, dragen, tuurlijk, allicht. Want nu is het zo dat er een heel stel <laughs> ja. dames moet als heer dansen. En ja. ergens ja. druist dat tegen ja. je eigen... Ja. Ja. Gevoelens ja, in. Ja, ja. Ja. Heer, want ik zou, ik dans dan ook als heer, maar ik zou wel liever eigenlijk door een heer begeleid worden ja, in tuurlijk. mijn dansen. Ja, ja, ja. Heer, maar ja, dat... is... hoe komt dat? Waarom, ik vraag het aan de mannen, waarom, jullie, waarom dansen jullie niet? Want het is, het is niet alleen bij ouderen hoor, het is bij het is alle leeftijden. leeftijden. Dat klopt, ik, uh, ik, ik dans eigenlijk ook nooit. Nee, ik, uh, mijn man ja, ook, nee. maar geen stok dans de dansvloer niet. op te krijgen. En, uh, en uh, ik, ik zou nog wel denken ik een voxtrot kunnen of zo, maar uh, ik ja, weet maar niet wat. Dit, het is, dit ik, uh, is helemaal iets anders. Zal, zal ik eens zeggen, ik voel me dan zo bekeken. Lucie, ik voel me zo bekeken en ik kan eigenlijk niet goed... Als ik het nou goed zou kunnen, zou ik zeggen... Nou, ik zal eens even wat laten zien. <laughs> <Dat> <laughs> maar is het, ik sta al zo houterig op die ja, maar vloer. Zo, ik denk, als, ik blijf hier ja, weg. Maar als, als, stel dat jij nou eens bij ons volksdansen komt kijken. Hè, en ja. je gaat ik kom, ook ik, ik, ik kom ja, keer kijken, kijken. Want als je komt kijken, wat erbij gehaald. Ja, en mag je meedoen. Ja, geen probleem. En dan ga je merken dat het best meevalt. Want ja. het is veel lopen. Ja. Pasjes. Uh, wat ja... ...draaien en met tweeën. He, het zijn eigenlijk heel leuke... ...heel eenvoudige dansen. Hoe laat dansen jullie op de maandag? Hoe laat beginnen jullie? Om half, tien. om half tien. Van half tien tot? Tot, ja. kwart, tot, tot elf uur. Daar zit ja. dan een kleine koffiepauze tussenin... ...daar we even de nieuwtjes kunnen uitwisselen... ...en even een beetje gezellig koffie... Ja, en, en, ...en even rusten. Je kan want, dan ja. de met dansen kan je toch de galante heren uh, ja, spelen? Ja, ja. En we dansen Heelke als... Vrouw. ...ik zou ja, zeggen, ja. kom... ...aanstaande woensdag kijken... Daar kunnen we ons al bezig zien. En we hebben diverse dansen nu. Aanstaande aan... woensdag. Woensdag tussen twee en vier. Ja, dat lukt me dan net niet. Want waar Zomer. ga ik aanstaande woensdag naartoe? Wij gaan naar uh, Scheveningen. naar nou, Wicked. Oh, oh, oh. Ik heb kaartjes voor Wicked. Wicked. Voor die musical ja, met Chantal ja, ja, Jansen. Ja, ja, ja. Maar ik kom ja, ja. in ieder geval wel een uh, ja. maand. Ik kom maar, maandag. Kom ja, een keer op maandag ja, ja. repetitie. Ja, Komt, ja. Want deze ja, maand hebben we nu ja, we iedere ja. maandag nog repetitie. Ja, ja. En dan liggen wij twee maanden stil. Want wij, wij dansen tien maanden in het jaar. Ja, ja. Ik lees ook, de meeste dansen worden in een kring of in tweetallen gedanst. Ja, en enkele ja. keer, zoals bij het counter- en dansen, wordt de dansen in line. Dus, ja. dus line dancing doen jullie ook? Doen wij ook. ook. Maar wordt dan ook een cowboy omdat... hoed opgezet nee, of laat je dan nee, maar achterwege? dat laten we achterwege. Ja, dat dan hebben ik, wij ja. gewoon wat line dance. En dat is eigenlijk gewoon omdat er ook vanuit de groep ja. vragen komen van... Hey, wij willen ook wel eens een leuke countrydans dansen en daar ja, ja, wordt op ingespeeld. Ja. Terwijl ik het veel leuker vind in kringendansen, oh, dan line dansen, dat vind ik zo statisch. In ik kring, vind mensen ja. kijken ook zo bloedserieus. Ik heb het wel eens uh, gaten geslagen en op zich ja. vind ik als het allemaal goed gebeurt en ze maken de juiste beweging op het juiste ja. moment, vind ik het wel een grappig, het een grappig gezicht. Het is een grappig gezicht, maar je gezicht, bent ja. uh, een ding. Ja. ja, het is ja. Je bent puur een eenling. Ja. Ja. En als je in het volksdansen houd dan hou je elkaar vast. Ja. Ja. En dan is het toch anders. Het dan ben je iets. met een groep. Ja. Ja. Je dans met ja. elkaar. Ja, ja. Maar wat ik ook goed vind, uh, Riet, is dat het is een, ja, voor ouderen toch een perfecte en een leuke manier om in vorm te blijven. Hè? Zeker weten. Ik denk dat het best wel wat, wat zaken overneemt van, van oudere gymnastiek. Of, of, nee, iets. Ja, dat is er ook, ja. maar, want er is ook oudere gymnastiek. Maar wij, wij staan eigenlijk onder auspiciën van uh, de Twerren, van ja. de Stichting Atenne. Ja. Daar is het eigenlijk gestart. Ja. Uh, in het kader van bewegen voor ouderen. In het kader van bewegen voor ouder is dat eigenlijk begonnen. En zodoende is dat uitgebreid. Ik kijk even hoe lang we nog hebben naar, uh, vier, naar vier minuten. minuten. We hebben nee. nog vier minuten. Zo snel gaat een uur. Maar ik lees ook, rit dat het ook uh, toch wel erg belangrijk is om het, uh, ja, uh, de gezelligheid. Uh, daar staat bij ons ja. hoog in het ja. vaandel. Maar daar leidt de danser toch niet onder? Het is niet. jullie te niet. lang om de koffie zitten? Nee, nee, nee. Wij hebben het valt. is een Grand Café, daar wordt er een nee, neutje bij gehaald. Niet bijgehaald. in het Grand Café. Nee, wij niet. dansen achter waar de kapel is. En daar heb je een ruimte daarachter. En daar dansen wij. Wij dansen niet in het Grand Café. Omdat daar te weinig ruimte voor ons mm -hmm. is. Want er moet nu eigenlijk een podium vrijgemaakt worden. Hoe is Daar dan in het krancafé kunnen dansen. Ja. Omdat dan nog veel meer belangstelling van ja. de mensen Denk komt. Denk je ook niet als mensen jullie zien dansen in het krancafé. dat dat ook aantrekt? Dat mensen zien dat het leuk is. Dat ja, dat, maar uh, kijk, kijk uh, ik, wij zijn al blij dat wij bij de Guldakker weer terecht zijn gekomen. Want ja. we hebben eigenlijk door heel veel omzwervingen... Ja, ja, we zijn zoveel plaatsen ja, geweest. Ja, gaat overal en, gezeten. Want wij hebben bij de instuif gezeten. En, ja. daar was, en daar zouden wij met de jeugd overgegaan zijn naar Mainfrane. Ja. Maar ja. dat is toen helemaal. Uh, waar het uiteindelijk aan gelegen heeft maar er zit ook de gemeente voor een heel stuk tussen, ja. dat moest allemaal jeugd worden en toen hoorde het oud er niet bij en als je, nou zit dat heel stuk nou is het heel dik als dat het uh, leeg staat hoewel ja. wij daar gerust hadden kunnen dansen ja, ja. en waarom de combinatie ouderen en jongeren ja. niet, ik ja, bedoel verwachten niet dat jullie gaan breakdance? nee maar, maar dat ging altijd geweldig het goed ja, tuurlijk. in de instuiven is er jaren goed gedaan. jammer Gemiste kans. Ja, jammer. Ja, jammer. Heel jammer. Siriet, nog even één vraag. Er uh, mogen maar maximaal 30 dansers meedoen. Waar is dat precies de reden van? Nou, die die mag niet meer mensen les ah, geven. Zo, als dus dan, als we een veel. grote groep ja. krijgen, ze het in, zou het in twee keer moeten. Ja. Dus je hebt een plek voor acht mensen. Acht mensen kunnen zich en het liefst mannen. mannen. En het liefst ja. mannen. Acht boligse mannen. En er is nog plaats voor tien nieuwe dansers. Ja, ja, tien, tien, nieuwe dans. ja er zijn op het moment een men, paar mensen ziek en... Ja, dus, mannen van Goorle, aantreden. Aantreden, zou ik, ik nodig jullie <laughs> uit om te komen. Ik kom kijken. Dan nou, wordt het denk ik langzamerhand een tijd om af te sluiten. Nou, dan gaan we toch maar eens aan het afsluiten denken. Uh, dit was Scholse Kringen. We bedanken onze gasten, Thijs Kemmeren, die al het pand heeft verlaten. Tom Ribbens en Riet Spijkers voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning, onze Stefan. Godse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag voor de middag. En op donderdag van 9 tot 10 s'avonds. Maar ook via de internet www.nl-golsenkringen.html. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week.